Het huisje daar vlak bij de toren, zo lief en als Hollands van Bouw. Want zij die mij eens zal behoren, die ik heb gevraagd, wordt mijn vrouw. Zij heeft mij het ja-woord gegeven, ik werd rood en wit tegelijk. Ik kan zonder haar toch niet leven, nu ben ik de koning gereid. Bij die oude toren staat een huisje klein. Daar woont een lief meisje, een meisje lief en reis. Bij die oude toren staat een huisje klein. Als de klok gaat luiden, zal er daar op zijn. Het ging de mij vergezellen, toen ik daar de toren bekeek. Zij kon sprookjes niet vertellen, ik raakte wat men noemt van streek, Als ridder uit het vrij verleden, zag ik haar als vrouw bestaan. Ik heb met het raken gestreden, en zij naar mij liepen vol aan. Bij die oude toren staat een huisje klein. Daar woont een lief meisje, een meisje lief en rij. Bij die oude toren staat een huisje klein. Als de klok gaat luiden, zal het daar bruiloft zijn. die oude toren staat een huisje klein. Hoort de klokkenluiden.